Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zei dat Iran een islamitische macht is die niet kan worden genegeerd. Dat leidde tot een breuk met buurlanden als de Emiraten, Egypte en Saoedi-Arabië, omdat die Iran als grootste vijand zien. De president van Zuid-Korea, Moon, wilde gesprekken met de strijdkrachten van Noord-Korea hervatten. Het zou voor het eerst sinds 2015 zijn dat beide landen met elkaar praten. Moon wil deze week overleggen over hoe verdere escalatie aan de grens kan worden voorkomen. Ook wil hij de hotline tussen beide landen herstellen die het Noorden vorig jaar verbrak als reactie op sancties. Pyongyang heeft nog niet gereageerd op de voorstellen. Joodse instellingen in Amsterdam worden vanaf vandaag niet meer bewaakt door agenten in politiehuisjes, maar door camera's. De politieposten werden drie jaar geleden neergezet om Joodse scholen, synagoges en musea in de gaten te houden na aanslagen op Joodse instellingen in Kopenhagen en Brussel. Nu zijn er nog 30 politieagenten nodig voor de beveiliging van de gebouwen in plaats van 60. De Amerikaanse acteur Martin Landau is overleden. Landau won in 1994 een Oscar voor Ed Wood. Ook won hij in de jaren 60 een Golden Globe... voor zijn rol in de tv-serie van Mission Impossible. Verder speelde hij in Cleopatra met Elizabeth Taylor. Martin Landau was 89 jaar. En meer dan 2 miljoen mensen zagen Nederland gisteren winnen... op het EK vrouwenvoetbal. De Oranje Vrouwen wonnen de openingswedstrijd in Utrecht... met 1-0 van Noorwegen. Bij het laatste EK in 2013 waren er nog maar 770.000 kijkers... voor de eerste wedstrijd van Oranje. Het weer dan nog. Het is bijna overal droog met flink wat zon, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen ook droog en zomers warm met ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A15 Nijmegen-Gooikum tussen Tiel en, en Del 8 kilometer file. Er zijn opruimwerkzaamheden, de rechte rijstrook is daar dicht. De vertraging is ruim 40 minuten.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 Van U3 van Standvoort op zaterdag gingen we terug naar de jaren negentig. Samen met deze single van Kit Frost in La Raza. Gaat het een beetje meneer Vos? Ja Jazeker, ja, zeker. we zijn er weer. U3, wat gaan we daarin allemaal doen? Over de tweede half platen is het even tijd voor Pits Report. Want er is natuurlijk meer nieuws uit de wereld van de Formule 1. Eh, dat, dat, dat rond de klok van kwart over vier. Half vijf natuurlijk, het vast item dier van de week. En die luistert naar de naam Japi. En het gedicht van de week. Je bent er inmiddels uit. Je hebt een keuze gemaakt. En het gaat over het Zandvoortse strand. Nou, dat is altijd goed, hè? Ja toch? Maar altijd goed. Goed, dat gedicht van de week, dat rond de klok van kwart voor vijf. Verder volgen we natuurlijk voor u de finale, de damesfinale op de, het gras van Wimbledon, Het heilige gras van Wimbledon. En waar toch de eerste set verrassend naar de Spaanse is gegaan. Met een 7-5. Ondanks het feit dat uh, uh, Venus Williams twee keer de kans had om de set naar zich toe te trekken... maar de, de venijnige Spaanse wisten dat te voorkomen... en heeft zelfs waar de eerste set naar toe gegaan. De tweede set is zojuist begonnen. Straks ook weer meer nieuws over de Tour de France. Uh, de veertiende uh, etappe. En ik zou zeggen, genoeg reden om het de komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Vanuit uh, Zandvoort inderdaad 24 uur per dag radio en tv wwwzvm livenl live, live meekijken. De gauw oude. Vergeet wij zeker niet te draaien bij SifF Zandvoort. Zandvoort op zaterdag en zandvoort op zondag komen ze geregeld langs in ieder geval. Zou ik deze van de 3 degrees en de Dirty Old Men. Zo dadelijk weer het Formule 1 nieuws bij deze van Cooking on Three Burners. Van dit momentje, de Cooking on Three Burners en Minds Made Up. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, op de zon zit er alweer helemaal klaar voor het Formule 1 Ja, We hebben het over de kwalificatie gehad he, van uh, middag. Maar er is vast dus zeker nog veel meer te melden. Nou, valt mee, maar uh, we gaan even uh, terug naar uh, vrijdag. Want uh, vrijdag uh, was uh, Vettel. Was namelijk in de eerste training voor de Britse Grand Prix op Silverstone... de allereerste coureur die het nieuwe schild dat voor extra bescherming voor de Formule 1 coureurs moet zorgen, uitprobeerde. Ik denk niet dat ik veel over de voordelen hoef te praten, reageerde de Duitser... die eerder al eens aangaf een voorstander te zijn van extra veiligheidsmaatregelen... waarbij de cockpit van de auto's deels afgedekt wordt. Maar de test vanochtend was niet geweldig. De nadelen, ik werd duizelig en het zicht vooruit... is niet ideaal voor de bolling door de voorruit... Ook voelde ik de wind drukken van bovenaf. We wilden er langer mee doorgaan, maar het reed niet fijn... dus we haalden hem er, er, er af. verder ervoer De Ferrari-coureur niet echt nadelen. Het instappen ging prima. Alleen bij het uit de auto komen is het wel een kwestie van wennen voor ons. Autosportkoepel wil een dergelijke constructie... namelijk vanaf 2018 gaan verplichten. Wordt vervolgd. Kijken we even naar de stand in de WK. Momenteel leider Sebastian Vettel met 171 punten... Gevolgd door Lewis Hamilton met 151 punten. Als derde Valerie Bottas met 160. Op een vierde plek vinden we dan Daniel Ricciardo terug met 107 punten. Gevolgd door Raikkonen, 83. Perez, 50. En op een zevende plek Max Verstappen met 45 punten. Nog even terug naar de uh, uitslag van de kwalificatie. Uh, de snelste was Hamilton, gevolgd door Rijkonen, Vettel, Bottas en Verstappen. Maar zoals gezegd, door een gridpenalty voor Bottas gaat hij vijf plaatsen terug... en zal Verstappen morgen uh, als vierde uh, van start gaan... tijdens de, race, uh, van de Formule 1-race van Groot-Brittannië op het circuit van uh, Silverstone. Naast het feit dat Bottas vijf plekken terug moest... moest ook Ricciardo vijf plekken terug, want die had ook materiaal vervangen. Maar daardoor, hij, doordat Ricciardo de eerste kwalificatie niet doorkwam met motorproblemen... start Ricciardo morgen vanaf de laatste plaats en het meest opzienbare uh, terugzetten van de straf... Uh, voor het aanbrengen van diverse vervangingen was natuurlijk Alonso, die een straf kreeg voor maar liefst 33 plaatsen 33 terug. 33 plekken terug. Ik, ik vind dat nogal wat. Ik, bedoel, dat bij, uh, ik zou dan denken, dan moet je door de bocht terug. Al die auto's, maar dat valt al mee. Op een gegeven moment kan je niet verder naar achteren. Dus uh, die staat samen. Ricciardo staat morgen, start naast Alonso op de laatste plek. Nou goed, vanaf twee uur morgenmiddag... de ontknoping van de grote prijs van Groot-Brittannië... op het circuit van Silverstone. Tot zover het voor Millennials. En hier is John Jett en de Blackhearts. There's a lot of things I like. A lot of things I like. But I love... machine. Knew he must have been about 17. He's so strong, playing my favorite song. And I can tell it wouldn't be long, the hill is with me. Yeah, me. And I can tell it wouldn't be long, the hill is with me. Yeah, me.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 Even een lekkere sommerdier des van uh, Semveld en de Summer on You. Ja, we gaan uh, ditmaal niet meer naar Silverstone, maar naar uh, Wimbledon, uh, Albert-Jan. Ja, want uh, zoals ik al eerder meldde in het programma... Uh, toch verrassend, de eerste set naar de Spaanse. Die won de eerste set met 7-5. En in de tweede set had ze gelijk een uh, service break bij Venus uh, Williams. En uh, de tussenstand momenteel 4 tegen 0. En als, als ik goed kijk, wordt het nu 5 tegen 0. Want uh, ze gaan uh, weer wisselen. Dus uh, ja, Fenice Williams laat het lopen. Dus uh, dat wordt een uh, Spaanse overwinning. Vooralsnog uh, vooral lang ach, op, op uh, Wimbledon. Uh, morgen hebben we dan de herenfinale. En Roger Federer bereikte afgelopen vrijdagavond... voor de elfde keer de finale van Wimbledon. En dat deed, dat, en dat deed wat met de 35-jarige Zwitser. Ik voel me bevoorrecht, mens, liet Federer monter weten. Ik weet wat het voor een tennisser betekent... om op Wimbledon in de finale op het centercourt te staan. In de finale stuit de zevenvoudig kampioen... op de levensgevaarlijke Kroaat Marin Cilic. Ik ben blij dat ik zaterdag een rustdag heb. Dan kan ik me goed opladen voor de finale tegen Cilic. Hij was in 2014 bij het US Open in New York onverslaanbaar. Ik hoop dat hij zondag wat minder goed speelt... dan <lacht> eh, de Federer. Goed, nogmaals, dames finale. Ja, uh, Venus Williams laat het lopen. Had ik nog wat uh, over tennis? Nee, ik had uh, verder geen... Oh ja, de tussenstand van, uh, bij de Tour... De kopgroep van vijf met daarin de, de, de lotto-jumbo-rijder uh, Timo Rozen... heeft momenteel een voorsprong nog van 1 minuut 47 met nog 57 kilometer te gaan... richting... Uh, even kijken, dan moet ik weer spieken... richting uh, Rodes. Ja, Dat okay, was er mee. ja, tot zover het uh, Sportnieuws. <laughs> Zodat ik uh, iets heel anders, dan hebben, we het weer, uh, of dan hebben we weer het dier van de week. Ja, nog steeds is Japie in de aanbieding, dus... blijf luisteren voor Japie, het leuke dier van de week naar CFM. Krijg toren horen naar de van de Mac-Band en Roses are Reds. Speciaal gedraaid voor alle disco-freaks. Deze van de backband, hoor, de Roses Are Reds. En daarmee is het half vijf geworden. Binnen klaar voor het Dier van de Week komt eraan en het is Japie. Ook deze week is het uh, nog steeds het Dier van de Week, Japie. Uh, Japie is een Amerikaanse Stafford van zes jaar. Naar mensen is hij zeer vriendelijk en vrolijk. En Japie wil, net, uh, wil niet samenwonen met andere dieren, want hier kan hij niet mee overweg. Hij wil graag op stap met de baas. En met een lange wandeling maak je hem heel erg blij. Fietsen en hardlopen wil hij graag met zijn nieuwe baas gaan doen. Het asiel zoekt iemand voor deze lieve clown met veel energie. En waar verblijft Japi? Japie verblijft momenteel in het dierentuin Kermerland Keesomstraat, 5 vijfde Zandvoort. Geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur s middags. En telefoon is te bereiken onder 571-3888. 571-3888. En kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl... Want ook Japie verdient een thuis. Deze week het Dier van de Week. We hebben Japie in de aanbieding. Dus ga voor of de andere leuke dieren... naar het Kennen met Dieren Thuis. Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort Nieuw-Noord. Zodat om kwart voor vijf hebben we het mooie gedicht van de dag. Maar onder meer is deze hit van ABC. als was er met een jaren 80 blokje op de zaterdagmiddag bij Cinebem. Als is door de ABC, de look of love, gevolgd door deze van Kissing the Pink... en One Step Away from You. Acht over half vijf geworden, we gaan het hebben over de Volvo Ocean Race. Ja, want uh, dat begint weer in oktober. En wel op 22 oktober gaat hij van start vanuit de haven van Alicante, Spanje. Zeilveteraan Bouwerbekking, inmiddels 54, zal voor de achtste keer aan de Volvo Ocean Race meedoen. Hij start met een nieuw team Brunel... in de editie die op 22 oktober, zoals gezegd, in Alicante van start gaat. De ervaren zeiler werd in de vorige editie tweede. Hij kan het alleen maar beter doen door de race winnend af te sluiten. Ik ga om te winnen en dat is duidelijk al dus backing. We willen een perfecte mix van ervaring en jong talent bij elkaar brengen. De komende dagen gaan we iedereen bellen en alle posities zijn nog open. De enige die we nu al gecontracteerd hebben is Carlo Huisman die uh, enige tijd geleden met Team Nieuw-Zeeland de America's Cup heeft gewonnen. Hij is extreem gemotiveerd en getalenteerd. Die mensen zoeken we, ook vrouwen, want die nemen we zeker op bepaalde etappes mee. Team Brunel is naast Team Axo Noble de tweede Nederlandse boot... die in de komende Volvo Ocean Race uh, zal worden vertegenwoordigd. Becking ziet het team van schipper Simone Tienpont... samen met de Spanjaarden van Maffe en de Chinese Frans Team Dongfeng... als grootste concurrenten. Maar met gelijke boten kan in principe iedereen winnen. Axel Nobel schipper pond is blij dat Becking met een Nederlandse boot meedoet. Het is fantastisch vooral omdat Brunel geleid wordt door een Nederlandse schipper. De Volvo Ocean Race en Nederland delen een rijke geschiedenis. En we zijn het enige land dat met twee schippers in de komende editie zullen zijn vertegenwoordigd. Voor Bekking zal de optimale mix van ervaring en jong enthousiasme de doorslag aangeven. We hebben een schat aan bootervaring uit de vorige race. Dat geeft ons team een enorme voorsprong op de rest. Het wordt weer een zware maar zeer interessante krachtmeting. Dus zeilliefhebbers, zet het vast in de agenda. 22 oktober, de start van de Volvo Ocean Round the World race, gaat dan weer van start. En het is al te spannend, en jij hebt de app alweer gedownload, Robijn? Nog niet? Nog niet? Ja, dat komt eraan hè. In oktober de Volvo Ocean race.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 En dat was hem, de single van de Bellamy Brothers. Nog eentje en dan het gedicht van de dag. En het gaat vandaag over het Zandvoortje strand. Ik ben zo blij dat die uh, microfoon van Albert-Jan even dicht stond op dit moment. Ja. Lekker een missie hier, hè Albert-Jan? Dit, dit is wel ja. uh, echt leuk, ja. Dit Paul weer... McCartney en Gaan de Wings en de Band on the ik Run. die LP nog op vinyl. Op vinyl ben je al zo uit. Ja, Ongelooflijk. Daar, ja. daar ja. hebben we het ja. straks wel over. Oké, okay, werkoverleg. <laughs> ik voel hem alweer aankomen. Wat ik ook voel aankomen is het gedicht over het uh, Zandvoortse strand. Als ik dan wegga van het Zandvoortse strand, voel ik al heimwee bij mijn vertrek. Met veel moeite neem ik dan afscheid van een dierbare en hartstikke mooie plek. Want waar ik ook ga, denk ik steeds aan Zandvoort terug. In mijn hart mis ik het strand, de duinen, het dorp en de meeuwen hoog in de lucht. Mijn gevoel zal nooit veranderen. Ik blijf Zandvoort altijd trouw. Ik zie de schoonheid der seizoenen en ik weet, ik weet dat ik van Zandvoort hou. Deze tijd van groei en welvaart is een vijand voor onze rust. Maar die vind ik als ik aankom bij mijn eigen, eigenste Zandvoortse strand terug.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 Het was weer een mooie, Albert Jan, het gedicht van de dag. Het Zandvoortse strand. En daar kunnen we van de week weer van ga, gaan genieten. We het van Lex van de Horm, half drie. Ja, aankomende week, begin van de week... hebben we echt mooi zomerweer hier in Zandvoort. En gaan we allemaal genieten van het Zandvoortse strand. En uh, Zandvoort als uh, dorp natuurlijk. Ja, dat mag je niet missen. En dan uh, deze van de Pasadena Dreambed daarbij. erbij. Hier is Zandvoort. Met deze single van de, die in de Dream Band gingen we heel veel jaren terug in de tijd, Albert-Jan. Uh, ik weet nog dat deze dames uh, optraden uh, in uh, South Forth. Toen dit net een uh, hitje werd, zeg maar. Deze single, uh, hey ga je mee naar Salford aan de Zee. En toen heb ik een uh, gesigneerde single kunnen ah, rijden. Ja, ja, goed klasse. hè, goed hè, goed hè. Nou, was wel even lekker en past paste goed achter het gedicht van de dag. Over het Zandvoortse strand. Nou, nog twee platen tot het nieuws en weer van vijf uur. Eén daarvan is deze van Omi. Van Omi en de cheerleader. Jorem was uh, bijna laatste plaat van uh, deze uitzending van Stamford op zaterdag. Ja, normaal gesproken gaan we dan even met uh, Fred uh, praten, onze collega van uh, Entertainment for You. Ja. Maar hij is er vandaag niet, want Fred ja, die is een beetje ziek. Dus, ja, dus vanaf deze plek, uh, Fred, van harte beterschap. En de non-stop zal het voor jou overnemen vandaag. Maar ik hoop op een spoedig herstel. En dat je de volgende week weer bent. Ja, pas op, hè. Ja, ja, ja. ja, ja. geraaien. <laughs> nee, kan je niks aan doen, hè. Sieg nee. zijn dus. Uh, kan gewoon. Toch wel heel versterkt, Fred. Goed, uh, de damesfinale is uh, een, uh, gewonnen door Gabrielle Muguruza en uh, Wel met 7-5, 6-0. Dat zijn de duidelijke cijfers. In de finale afgerekend met Venus Williams. En met nog een even kijken... Een brilletje opzetten, als ik hem kan vinden. Hoe kan jij zien? De 36. 36 kilometer. En met 1,42 voorsprong op de gele trui dragen. Uh, was het een kopgroep van vijf... maar de, inclusief Timo Rozen van de Lotto Jumbo-ploeg. Hij moest hem in eerste instantie lossen uit die groep van vijf... omdat hij materiaalpeg had. Hij kwam weer terug sprong daarna met twee medewielrenners uh, weg uit die koproep van uh, vijf. Dus toen waren ze nog met z'n drieën. Maar nu zijn die twee die zijn weer doorgesprint. En uh, Timo heeft moeten lossen. Wellicht dat hij nog terug kan komen. maar Het ziet er zwaar voor hem uit. Maar goed, met nog 33 kilometer te gaan... geen, uh, geen klassementsrenners bij, uh, bij die vijf van oorsprong... en met de twee die nu voorop liggen. Dus uh, zoals het nu is blijft Fabio Aru uh, van de Astana-ploeg natuurlijk in het geel rijden. Gevolgd op zes seconden voor Chris Froome. Uh, maar laten we niet op de dingen vooruit lopen. In ieder geval, ze moeten nog uh, een kleine 34 kilometer te gaan. In deze, uh, laten we zeggen, deze, uh, even kijken, uh, 14e etappe. Wij zeggen bedankt voor het luisteren. Eh? Ja, ja. en volgende week zijn we er weer. Want morgen hebben we even een dagje. Volgende week gaan we rekenen. Dag, dagje vrij, volgende week zijn we er weer. Zijn we er weer, volgende week, zaterdagmiddag van 2 tot 5. Tot dan, en bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond. Start Dag, doei doei. Other things just might you swear and curse. Way no chill Tot zover het ritme van CFR via de kabel op 104.5.